8 uur na netwijl met het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt voorlopig niet meer samen met het kabinet aan de decentralisatie van de zorg. Ze is kwaad over het besluit van staatssecretaris Van Rijn om de persoonlijke verzorging uit te laten voeren door de zorgverzekeraars. Het gaat om, om zaken als douche, aankleden en andere niet-medische verzorging. De VNG zegt dat relatief weinig mensen zowel verpleging, een taak van de zorgverzekeraars, als verzorging nodig hebben. Ze vindt het daarom niet logisch om die taak aan de zorgverzekeraars te geven. De patiëntenorganisatie NPCF is juist blij met het besluit van Van Rijn. Volgens haar is het efficiënter om de verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraars over te hevelen. Voorzitter Wilna Wind stelt dat er veel geld zou zijn gegaan naar advieskosten en andere overheid in plaats van naar de zorg. Spanjaarden uiten hun woede over de crisis door boodschappen te schrijven op bankbiljetten. De berichtjes richten ze aan politici en bankiers die ze verantwoordelijk houden voor de problemen. Op een van de eurobriefjes wordt de wens uitgesproken dat de ouders van premier Rajoy elkaar nooit hadden ontmoet. En op andere biljetten worden politici en bankiers uitgemaakt voor dieven- en hoerenzonen. Op Twitter zijn tientallen plaatjes te vinden van de bankbiljetten.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 Elke zaterdagochtend om 10 uur. Klassiek op Cultura 24. Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NA al altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. De hele week praten we in twee dingen over stress, hectiek en drukte... in onze 24-7-samenleving. En vandaag is mijn gast Paul Mijksenaar. Hij is ontwerper van bewegwijzering. Want de weg niet kunnen vinden, nou, dat levert enorm veel stress op. Maar eerst het volgende. Partij van de Arbeidsvoorzitter Hans Spekman... kwam vandaag met belangrijk nieuws voor illegale in ons Land. De Partij van de Arbeid wil het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen aanpassen. Dat blijkt uit een stuk van een speciale werkgroep onder leiding van PvdA-voorzitter Spekman. In het advies staat dat vrouwen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel niet strafbaar zijn als ze hier illegaal zijn. Ja, de wet als zodanig blijft bestaan. Alleen je zorgt er wel voor dat die op een humane manier wordt uitgevoerd. En dat betekent dat je een aantal kwetsbare groepen er echt van moet uitzonderen. Ja, dat was het nieuws van vandaag. Ik ga daarover praten met Sander Terphuis. Goedenavond. Goedenavond. U bent Iraans vluchteling, u bent lid van de Partij van de Arbeid. U zwengelde eerder dit jaar binnen de partij de discussie aan over het strafbaar stellen van illegalen. Een maatregel uit het kabinet Rutte 2. Nu vandaag dus uh, uh, van uw partij dit advies waar uh, Spekman net over sprak. Wat vindt u daarvan? Ik vind, een, ik vind het een goed advies. Uh, het is ook uh, buitengewoon van belang dat uh, het partijbestuur uh, dit rapport uh, heeft samengesteld en naar buiten heeft gebracht en dit, um, ja, ook als een advies meegegeven aan uh, onze fractie in de Tweede Kamer, om uh, uh, zoals ook Hans Wegner, terecht opmerkte. Uh, om te bezien dat je bepaalde groepen vreemdelingen moet gaan uitzonderen... van uh, uh, deze uh, vreselijke maatregel, namelijk strafbaarstelling illegaal verblijf. Ja, want laten we eens over die groepen hebben die we net al genoemd. Hè. Vrouwen, kinderen, zieken, slachtoffers van mensenhandel... niet strafbaar stellen als ze illegaal in Nederland zijn. Kwetsbare illegalen dus eigenlijk niet aanpakken. Dat is zoals u het altijd had gewild. Nee, kijk, wat wij als Partij van de Arbeid natuurlijk uh, allerliefst willen, is dat die uh, hele maatregel van tafel gaat. Dat is vooropgesteld. Uh, dan is er nog een tweede uh, fout uh, in deze uh, maatregel, namelijk dat het maatregel uitgaat van een zogenaamde algehele strafbaarstelling illegaal verblijf. Dus een iedereen, uh, dan ook de, echt werkelijk iedereen die hier illegaal verblijf heeft, wordt uh, uh, strafbaar gesteld. En terwijl nou juist groepen zijn. Neem als voorbeeld vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel... en eh, kinderen die dermate in een kwetsbare positie zich bevinden... of die eigenlijk in het geheel niet eh, het land kunnen verlaten... bijvoorbeeld vanwege medische eh, omstandigheden... Als ik dan, als, als, ik dan als, als kabinet zeg ook die mensen strafbaar stellen... Ja, dan gaat echt iedere uh, grenzen van betamelijkheid en redelijkheid uh, te buiten. Ja, en dus dat dat nu genoemd wordt van dat moeten we dan maar niet doen. Uh, althans, volgens dit plan van uh, het bestuur van de Partij van de Arbeid... daar wordt u heel gelukkig van begrijpelijk. Absoluut. absoluut. Ja. Maar u zei net al, en dat zei Hans Spekman ook... Ja, de strafbaarstelling van illegale blijft gehandhaafd. Kijk, ik denk dat het goed is om op te merken dat uh, mijn motie uh, van mei, die wat politieke ledenraad in mei aan de orde kwam, motie Terpa's, die gaat natuurlijk nog een stap verder. Hè. Die bevat uh, een achttal uh, verbeterpunten om daarmee het asielbeleid menselijker, uh, humaner en rechtvaardiger te maken. Uh, ja, wat, wat mist u dan? Wat had u er nog graag bij gewild? Nou, kijk, dit rapport, hè, dat wil ik er nog aan toevoegen, dit rapport gaat uh, in op een van die aspecten, uh, en dat in zijn in, in, in een algemeenheid natuurlijk uh, beoogt dit rapport om het asielbeleid humaner te maken. En dat heb ik ook als boodschap in mijn motie in mei meegegeven aan de fractie en het partijbestuur. Dus in zoverre komt dit rapport uitstekend tegemoet aan mijn uh, motie. Maar alleen, dit zit op ja, voornamelijk op één element... namelijk uitzonderen van buitengewoon kwetsbare... en onuitzetbare vreemdelingen... om hun niet strafbaar te stellen. Maar mijn motie gaat nog een stap verder. Die zegt ook inderdaad dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, illegaliteit niet als misdrijf uh, mag aanmerken. Uh, illegaliteit... Uh, niet reden mag zijn dat iemand in de gevangenis terechtkomt, dus weliswaar een boete, uh, uh, maar stel je voor dat iemand bijvoorbeeld uh, de boete niet kan betalen omdat hij simpelweg geen geld heeft, dan, dan mag er uh, al dus mijn motie geen uh, gevangenisstraf uh, daarop volgen. En dat is wel een uitdaging voor de staatssecretaris, uh, wat ik wel, wel hoop en, uh, en daarop vertrouw. Dat hij na een stevige analyse en studie. Eh, tot de conclusie komt, inderdaad. dat de uh, gevangenisstraf uh, eigenlijk niet hoort. Nee, want hoe gaat dat verder, denkt u? Want dit rapport ligt er nu. Dat is een advies eigenlijk aan de fractie van de Tweede Kamer. Uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren, denkt u? Gaan ze dit overnemen? Ik heb uh, fractie horen zeggen. uit monden van onze woordvoerder, uh, mevrouw Maai. Uh -huh. die zei dat hij ze dat als een steun in de rug ziet. Uh, uh, uh, dit, hè, als ik nou kijk naar de duiding van die woorden ik denk dat ook fractie wel, wel uh, uh, blij als ik het woord mag gebruiken, ja, blij is uh, met dit rapport, om ook inderdaad hè, als onze uh, uh, idealen en beginselen te zorgen voor een ja, uh, menselijker uh, asielbeleid en, en, en daarvoor in dat opzicht komt dit rapport er prima aan tegemoet. Ja, maar dan moet het nog uh, door het kabinet. En daar zit dan ook een partij zoals de VVD... waar het misschien allemaal wel mee begonnen is. Uh, en dan gaat dat het redden, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd wat ik ook net zei... Hè, als ik het heb over uh, de grenzen van betamelijkheid, billijkheid, rechtvaardigheid. Stel je voor hè, dat je als uh, uh, Nederlandse regering, Nederlandse overheid of als IND zegt... Dat er een groep als zieke vreemdelingen niet uitgezet uh, kunnen worden omdat ze simpelweg niet mogen vliegen. Omdat het, he, ze dermate ernstig ziek zijn. Het zogenaamde fit-to-fly-criterium. Uh, he, dat dan ook, dat is één voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook inderdaad, uh, slachtoffers van mensenhandel uh, die toch in eer, uh, echt wel opgevangen moeten worden en behandeld moeten worden. Of kinderen. Dat je dan ook als overheid, dus ook als VVD, zegt, inderdaad, die groepen, die moeten we echt uitzonderen. Want nogmaals, het. het, het ook een liberaal moet weten dat ze dit soort mensen dat niet kan aandoen. Ja, u zegt dit soort mensen, u was zelf ook een. of u bent zelf een Iraans vluchteling, u bent ook een tijdje illegaal geweest in Nederland. Het is natuurlijk niet voor niks dat u zich hard maakt voor, voor deze groep lijkt me. Hè? Nee, weet u, eh, inderdaad, als het wel terecht opmerkt. Eh, ik heb ook helaas een tijd in illegaliteit moeten doorbrengen. En dat is een, een fase van eh, kwetsbaarheid, een fase van rechteloosheid. Eh, want... Eh, je, je, je hebt geen legaal verblijf. Dus wat doe je? Onderduiken, jezelf uh, onzichtbaar maken voor de politie, voor, voor, voor de autoriteiten. En hoe deed u dat dan? Nou, ik, ik, ik had in het klein dorpje in Friesland, uh, waar ik verbleef, daar was een gelukkig uh, een gezin. Uh, het, nou, zoals ik het noemde, de parels uh, van ons land, die hebben mij toen onderdak uh, geboden. Die hebben mij bescherming geboden, uh, nou, gezien de mate van mijn angst en onzekerheid op dat moment, als een 18-jarige jongen. Dus die hebben mij toen een plek gegeven om nou ja, tot rust te komen... En, en mij eens weer kunnen beraden op mijn, uh, op mijn toekomst, om het maar zo te zeggen. En, en echt als ik het heb over rechteloosheid en kwetsbaarheid en angst... ja, dan zou ik ook in de richting van onze uh, coalitiepartner willen zeggen... Ik kijk ook vooral naar die aspecten. Ja, en... hoe, want hoe angstig was u toen in die tijd? Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, ik, ik, natuurlijk was ik bijzonder angstig, want u moet zich voorstellen... Uh, als als, als uh, asielzoeker kom je niet zomaar naar Nederland. Dus, dus je verlaat niet zomaar je, je ouders, uh, je dierbaren. Uh, dus je bent op de vlucht, uh, letterlijk. Uh, omdat het je voor je leven vreest. En als je eenmaal hier bent, dan weet je ook van nou dat een terugkeer niet kan. Althans niet zonder uh, risico's. Soms ook ernstige risico's. En als de Nederlandse overheid zegt: nee, joh, uh, wij geloven je verhaal niet. Uh, uh, uh, je moet terug. Dus uitgeprocedeerd, illegaal verblijvend. Ja, dan is dat een, dat breekt dat een fase van uh, angst uh, en onzekerheid aan. Ja, Waarom bent u weggegaan uit Iran? Ja, Ik had al op mijn uh, jonge jaren, 14e, 15e, 16e leeftijd begon het al... dat ik uh, problemen kreeg uh, met autoriteiten. Omdat ik uh, mijn eigen weg wilde gaan. En dan ook in hele basale dingen. Hè. Dus ik wilde bijvoorbeeld zelf uitmaken wat voor kleding ik draag. Of ik naar moskee ga... Uh, uh, welke muziek ik wil luisteren of überhaupt... Hè? mijn le eigen leven wilde inrichten. Ik heb het ook wel eens genoemd... ik wil graag architect zijn uh, van mijn eigen leven. Maar daar had autoriteit de autoriteiten moeite mee. Die wilden mij in de gareel houden, in mijn keurslijf jagen. Uh, toen werd ik ook een paar keer opgepakt en, en, en zomaar meegenomen... zonder dat ik recht had op een advocaat... of, uh, of dat dat soort rechtsbescherming uh, bescherming bestond helemaal niet. Dus ik dacht op den deur van ja... als ik nog een tijdje langer in dit land blijf... ja, ik weet dan niet wat mijn toekomst wordt... Nee, en toen uh, uh, bent u gevlucht en bent u in Nederland terechtgekomen. Eerst illegaal, later heeft u uh, de status gekregen. Was dat in die tijd trouwens makkelijker dan nu, denkt u? Als u nu uh, zou zijn gevlucht uit Iran... zou u nu moeilijker Nederland binnen zijn gekomen? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Nou, kijk, het, het, het systeem van beoordeling van IND, daar heb ik wel op zich wel vertrouwen in. En dat is ge, gebaseerd op zorgvuldige beoordeling... Hè, op basis van consistentie, deugdelijkheid en geloofwaardigheid van asielrelaas van iemand. Dus ik mag toch wat hopen dat het op dezelfde wijze... zoals toen en nu de asielaanvragen beoordeeld worden. Maar wat je wel ziet, ik noem bijvoorbeeld één fundamenteel verschil... toen ik naar Nederland kwam en ik vroeg asiel aan... Toen werd ik geplaatst op een AZC. Maar nu, als men via, de, uh, uh, uh, via het vliegtuig naar Nederland komt, dus via Schiphol, dan wordt men vastgezet in de grensdetentie. Dus dan wordt echt men gevangen gezet. En dat is toch wel een, misschien moet je het noemen, een soort vorm van verharding. Uh, uh, kilheid. Uh, hey, want ik, ik heb ook wel eens gezegd, als je als uh, vluchteling naar Nederland komt, Sommige vluchtelingen komen werkelijk uit gevangenis. He. Die zijn uit gevangenis zelfs he, he, he, weggesmokkeld of omgekocht. En dan komen we in Nederland denken van yes, ik ben in de vrijheid. En dan worden we hier vastgezet in de ja. grens, grensdetentie. Want u zegt ja. dat, dat dat is een, een verharding, een kilheid die ik zie. Want hoe was het toen u vluchtte? Want u zei ik kwam terecht in een AZC. Voelde u toen geen verharding of kilheid? Was dat echt anders? Nou kijk, um, ja dat was... Ja. Kijk, die, die, die verharding... Die verharding in zijn algemeenheid, dat constateer ik al uh, eind jaren 90, begin 2000. Toen, toen kwam het al. Uh, uh, ja, voorbeelden genoeg: uh, de opkomst van de PVV. Uh, uh, vorige keer nog, hè, kabinet Rutte 1, waarbij dus een, uh, uh, um, de PVV als gedoogpartner een belangrijke rol kreeg. bij het bepalen van, re van het regeringsbeleid. En je zag hem ook in het gedoogakkoord: wat voor. Uh -huh. Paragraaf, daar stond ten aanzien van asiel en immigratie. Dat was echt, uh, nou echt kil. Um, dus als je mij vraagt. Ja, in de algemeenheid is het wel iets veranderd. Ja. Ja. En, en, en nu, hè, want nou, nou bent u eigenlijk beschouwd als het geweten van de Partij van de Arbeid, die dit toch maar op tafel heeft gelegd. U heeft het de partijleider Diederik Samson toch erg ingewikkeld gemaakt uh, aan het begin van het jaar. En nu komt er dit rapport vandaag van Hans uh, uh, Spekman. Waaruit blijkt dat ze toch dat, uh, ja, die hele wet zeg maar wat humaner willen maken. Heeft u dan zoiets als, als uh, Iraans vluchteling die nu dan Nederlander is? En zelfs een Nederlandse naam heeft van lekker put. Dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen daar in dat kikkerlandje. <laughs> nou kijk... Um... Ik heb ook die, die strijd gevoerd van het, echt het besef en het gevoel van dat er sommige dingen echt anders moeten. En dat anders moeten in een mensenrechtenland als Nederland, in een rechtsstaat als Nederland. Uh, en omdat ik ook nu ook al jaren vluchtelingen spreek. Ik zie ook mensen uh, door jaren heen naar Nederland komen. Ik hoor hun verhalen. Ik zie ook uitgeprocedeerde uh, uh, vreemdelingen. Zo zei bijvoorbeeld laatst iemand tegen mij... als ik nou niet door politie wil worden opgepakt... dus ik heb altijd contant geld bij me... en ik betaal de boete van 1000 of 1500 euro... die zei tegen mij, wat denk je nou dat de politie aan mij vraagt? Ik zei, ja, volgens mij vraagt hij, hoe kom je aan dat geld? Want ik, je mag niet werken, je hebt geen zoveel nummer. Dus kortom, ik ken echt de problemen van vluchtelingen... van mensen die in een kwetsbare en rechteloze positie uh, verkeren helaas. En dan zou ik toch graag zien dat mijn partij... Uh, haar regeringsdeelname volop benut om die menselijkheid en rechtvaardigheid zoveel mogelijk terug te krijgen in het, in het aseerbeleid. Ja, maar, maar u blijft een beetje bescheiden, maar ziet u het als een overwinning voor uzelf? Nou, die, die behoefte heb ik niet. Uh, uh, ik ben al blij, dat uh, heb ik ook op, op, op de ledenraad in mei gezegd... als we in de komende jaren, want we gaan uh, uh, uh, natuurlijk met volle vertrouwen tegemoet... dat we de, deze kabinetsperiode uh, zullen volmaken tot 2017... Dat we dan in die jaren, in die maanden, uh, hopelijk goede stappen kunnen zetten. En dat we kunnen zeggen, als beschaafd land, als, als een mensenrechtenland, als gids voor mensenrechten, dat we kunnen zeggen: Nou, met goed fatsoen, we hebben een, uh, een rechtvaardig en streng asielbeleid. Want ik zou, ik zou het ook wel gezegd hebben: mensen die hier niet thuis horen, die moeten echt terug. Dus het terugkeerbeleid moet effectief en menswaardig zijn. Maar daarbinnen, ik kijk vooral ook naar kwetsbare groepen, Want ik zeg: die kinderen. Die uh, uh, hier, uh, nou ja, aanvankelijk komen ze op straat, maar nu mag het gelukkig niet van de rechter. Maar dus dat soort dingen gebeuren helaas. Even iets heel anders. Hè? We gaan zo meteen praten over, uh, over stress. En dat kan ook uh, veroorzaakt worden doordat je de weg niet kunt vinden. Uh, ja, u bent zelf uh, slechtziend. Hoe, hoe moeilijk is het voor u om de weg te vinden? Hoeveel stress geeft dat u? <laughs> nou, misschien kan ik het een typisch voorbeeld geven van net onderweg naar de studio. <laughs> <Okay>. <laughs> Vooral in combinatie met de regen. Nee, dat is, het is wel, uh, wel ja, stress is er aanwezig. Ik denk, als ik mij hier begeef in de binnenstad van Den Haag. Ook met die drukte omheen. En dat, en dat gehaaste. Het lijkt alsof mensen het allemaal haast hebben. En ik moet me soms ja, door mijn slechtziendheid even oriënteren. Van, als ik uit de bus of tram stap. Moet ik even rustig om me heen kunnen kijken. Hè, om me te kunnen oriënteren. Maar, maar dan zie ik al die mensen links en rechts maar inhalen. En denk van jongen, Hoe jonge. <lacht> moet dat nou allemaal zo? Goed. Nou, blijf luisteren. Want we gaan het er uitgebreid over hebben. Sander Terphuis. Mag ik u danken voor het meepraten in Twee Dingen. Graag gedaan. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, we praten dus over stress, hectiek en drukte in onze 24-7 maatschappij. En dat doen we met Paul Mijksenaar. Goedenavond. Genau. U bent bewegwijzeringsontwerper, of ook wel wayfinding expert genoemd. Een heel belangrijk vak om stress tegen te gaan. Want we hoorden het net van onze vorige gast. Dat is natuurlijk ja. wel herkenbaar. Hè? Want u kwam hier net ook binnen van dat u het hier op dat mediapark ook weer niet kon vinden. Zeker het donker niet. Nee, daar hoef je dus niet slechtziend voor nee. te zijn. Want wat is er hier mis op dat nou, mediapark? Je valt niks te zien, dus je, je, kan, je, kan, je verdwaalt met het ontbreekt. Borden zijn onverlicht, bijvoorbeeld s'avonds hier, heb ik gemerkt. Dan moet ik ook nog de, de routebeschrijving die u me heeft opgestuurd lezen, in auto, met mijn leesbril. En dan moet ik mijn andere bril opzetten. En dan zie ik, sommige borden zie ik niet, omdat sommige niet verlicht zijn, andere wel verlicht zijn. Pijlen die uh, naar links wijzen, maar er feitelijk rechtuit bedoelen en net andersom. Dus, uh, en dan moet je ook nog op tijd voor de uitzending zijn. Dus de stress begint zich al op te bouwen. Ja, want wat, wat gebeurt er? Want u doet ook veel veldwerk, hè, zoals dat heet. Dus u gaat naar plekken toe waar u ook de bewegwijzer voor maakt. Wat voor stress levert het mensen op als ze de weg niet kunnen vinden? Wat ziet u zo al? Nou, dat, dat stress, dat, is, dat hebben we eigenlijk pas een jaar of tien geleden hebben we eigenlijk ontdekt dat het probleem met het vinden van de weg is. Natuurlijk ook als er geen bordjes zijn of als je niet kan lezen... maar dat er bij mensen die reizen altijd een vorm van stress is. En dat geldt voor iedereen, hoor. ook als je naar je werk gaat elke dag. Op het moment dat je de, de, de, de, de deur uitgaat, dan begint het al. Heb ik mijn huissleutels niet binnen laten liggen? Start mijn auto wel? Uh, is er geen file onderweg? Dus de stress begint onmiddellijk. En, um, dus die stress, eigenlijk moeten wij met ons werk... Die, de stress zien weg te nemen bij mensen. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak. Dat is uw taak, als bewegwijzeraar, ja, ja, zeg maar. Ja, niet. dat leidt wel tot bordjes vaak... maar eigenlijk hadden we liever geen bordjes nodig gehad. Dus zouden houden het liever op een andere manier willen hebben. Dat mensen vanzelf dingen begrijpen. Dat ze begrijpen bijvoorbeeld als ze een gebouw zien... De verte, dat de ingang aan de voorkant zit... en niet zoals heel vaak dat die ergens aan de achterkant blijkt te zitten. Of dat bij de NOS-studio aan de bovenkant... Ben dan in letters NOS aan de buitenkant staan... in plaats van achter de balie binnen. Want dan weet ik het wel. <laughs> Zo simpel kan het zijn. Echt waar, het is zo vaak zo simpel. En uh, natuurlijk, en dat je bijvoorbeeld niet uh, al te veel trappen op hoeft. Uh, mensen gaan niet graag omhoog, ze gaan al zeker niet graag beneden. Want dat vinden ze eng. Dus uh, ze gaan ook niet graag met de lift. Of met, ze ook vaak met een roltrap. Maak het mensen makkelijk. Dus in principe hebben mensen de neiging. Uh, bepaalde, ze, ze lopen graag rechtuit. Ze blijven op de begane grond graag. Dus alles wat je daarvan... De ingang verwachten ze aan de voorkant van het gebouw. Aan de hoofdstraat. En uh, ze verwachten als je een gebouw binnengaat, een museum of zo. Dan verwachten ze de toiletten bij de ingang. En niet helemaal achter in het museum. Uh, dan, dan, dan houden ze het al niet meer. Als ze twee uur in de bus uit Groningen zijn geweest, uh, zijn gekomen. Ja, dat is allemaal stress. Dat, dat, dat gaat een enorm. En het gevolg van stress is dat ze helemaal nergens meer gevoelig. Ze gaan niet meer. Ze letten dan ook niet meer op op hun bordjes. Het enige. Dan, dan zijn ze niet meer in staat. ook maar iets van kennis of informatie. ze vallen terug in routinematig gedrag. En wat is dat dan, routinematig gedrag? Nou, uh, als iemand uh, het niet kan vinden? Ze concentreren zich alleen nog maar op de één bestemming. Ze, ze doen verder niks anders. Als ze toilet moeten, toilet moeten. of als ze naar een kantoor moeten gaan. of een uh, vergaderruimte. ze gaan niet iemand bordjes kijken. Ze, ze kijken naar mensen met een pet op. of met een een badge of met een uniform. En dan vragen ze de weg. En dan zegt hij, nou, u loopt rechtuit. Dan gaat u daar linksaf en de rest dan, dan zijn ze aan het hollen En dan bij de volgende kruising proberen ze weer iemand te vinden. Als je als dat soort mensen die je op Schiphol wil rondlopen, die zijn te laat. Hè, die, die, die, die, die letten niet meer op bordjes. Die zijn, die zijn nergens meer. Die kunnen alleen maar met mensen, met, met menselijke hulp, uh, assistentie geholpen worden. En dat moet je natuurlijk voorkomen. Ja, want, want je wilt natuurlijk niet een uh, Hollande bende op Schiphol hebben of waar dan ook. Nee, want Schiphol, daar heeft u de bewegwijziging ook voor gemaakt. Ja, daar hebben we ook de meeste ervaring. Daar werken we al, geloof ik, bijna 25 jaar continu voor. Met zeker dat Schiphol af is, maar Schiphol is nooit af. Er is eigenlijk nooit wat af in Nederland, al denken mensen wel dat het Nederland af is. Maar dat, uh, daar hebben we dus heel veel ervaring op gedaan. En daar is ook dat stress, die theorie... die is me aangereikt door een collega aan de Universiteit Delft... waar ik les gegeven heb. Die is psycholoog en die is cognitief psycholoog. Dus die houdt zich bezig met het gedrag van mensen in een gebouw, maar ook in de algemene zin. En die heeft me aangereikt dat er in de medische wereld een, een theorie van stress... dat heet de omgekeerde U. Dus het is een curve die eerst omhoog gaat dan hoogtepunt en dan weer omlaag. Dan krijg je dus een omgekeerde U. Nou, dat het grappige is dat er ook positieve stress is. Als je op reis gaat, je gaat op vakantie... een schip of met de trein of met de auto... dan ben je opgewonden, maar een prettig opgewondenheid. Want je, hebt veel, je gaat iets leuks mm -hmm. doen. Hè? Je, gaat, je, rijdt, je zit rustig acht uur in de auto... wat je normaal echt niet zou willen. Maar je gaat op vakantie, je gaat leuke dingen doen. Dat heet positieve stress. Dan zijn mensen dus heel alert. Ze zien ook veel meer, ze letten overal goed op. Maar op een gegeven moment, als het te moeilijk wordt... de files, het gaat regenen... Ze kunnen geen parkeerplaats vinden, ze kunnen de ingang niet vinden. En dan, dan is het een optelsom van taken die eigenlijk uh, niet slagen. Uh, de, de tijdnood gaat spelen, er komt de tijdnood. En dan gaat die spiraal naar beneden. En op het gegeven moment is de, de stress is optimaal. En mensen kunnen, zijn tot niets meer in staat dan hele elementaire vooruitbewegen zeg maar zeggen. En we hopen dat het ooit eens goed komt. Maar ze zien dan niks meer, eigenlijk? Ze zien eigenlijk niks nee. meer. Want u, u, u loopt nu ook rond op het vliegveld Charles de Gaulle in, in Parijs. Hoe is het daar gesteld? Want nou, u werd daar niet voor niks gevraagd, nou, denk ik dan maar. Ik wist niet dat het zo erg was. Ik, uh, Charles de Gaulle heeft een... of de de Paris, die hebben een samenwerking met uh, Schiphol. Die zijn ook gedeeltelijk eigenaar. In het kader van die samenwerking... Heeft Schiphol mij gevraagd om ook op Charles de Gaulle rond te kijken? Charles de Gaulle bestaat uit een aantal terminals en ook Orly valt eronder. Orly zijn we net klaar mee. Terminal 1 hebben we net gedaan, zijn we met Terminal 2. Nou, het is werkelijk. Wat ik daar aan stress heb meegemaakt, dat, dat is onbeschrijfelijk. noemen noem eens wat dan? Nou. Terminal 2, dat kennen alle Nederlanders... als je met de KLM via Parijs vliegt. En als je overstapt, dan kom je allemaal in Terminal 2 terecht. Maar als je dan over moet stappen, dan denk je... Terminal 2, dat is één terminal. Dan denk je, nou, dan loop ik door van de ene, de ene gate naar de andere. Nee, dat blijkt uit, kloof 7... Uh, aparte terminalgebouwen te zijn. Sommige die zijn niet eens verbonden. Dan moet je dus in een shuttlebus. Nou en dan, dan wordt het dus onbeschrijfelijk een chaos. Want die bussen er zijn verschillende bussen met de kleuren die gecodeerd. Niemand weet waar die bussen precies naartoe gaan. Dus je moet ergens gaan opzoeken voor welke vlucht in welke terminal en dan weer welke bus je moet hebben. We hebben daar mensen. We zijn daar ook weer rond geweest. Ik was daar twintig jaar geleden met mijn vrouw al een keer bijna... Uh, de, de weg, nee, we, waren, we hadden ons vlucht gemist. Bijna gemist. En het was geen spat veranderd. We hebben daar huilende oudere mensen gezien. Huilende mensen. Oude echtpaar die naar hun kleinkinderen in Toronto moesten. Die kwamen uit Egypte. Nou, en Wij wisten, al, wij wisten dat ze hun... Dat gingen ze niet meer halen. Want ik, ik was even naar boven geholpen. Want daar zijn de schermen dan waar je het ook kon. We hebben een uur met een collega van Schiphol... Hebben we een uur lang hebben we als een soort verkeersagenten. Want er was ook niemand. alleen maar beveiligingsambten die ook een beetje meehelpen. Ik, ik had ik daar had nu nog ik had er een, een boter mee kunnen verdienen. <lacht> Maar zo ingewikkeld kan het dus zijn... Ja, om, ja. je verwacht ja, toch van een luchthaven... Ja, dat in ieder geval zorgt dat de mensen in de goede vliegtuigen Maar, maar nu komen. voor het eerst, als in het kader van de opdracht... heb ik ook geprobeerd, wat hier kan je hier nou aan doen? En eigenlijk was ik er met een uurtje of twee... was ik eruit hoe dat moest gebeuren. Ja, wat, wat moest er gebeuren daar dan? Nou, in plaats van twee bussen die alle kanten op gaan... en dus de, helemaal de verkeerde kant waar maak je niet één bus die overal stopt en een rondje rijdt? Dan kom je altijd overal langs. <laughs> zo simpel was ja, het. Zo simpel is ja. het gewoon. Ja, we hebben het nu over de luchtvaart, het vliegverkeer. Maar er zijn ook veel mensen die altijd de weg kwijt zijn... in het verkeer op de weg. We hebben wat dingen opgezocht. Voor veel automobilisten is de bewegwijzering... op de nieuwe randweg Eindhoven nog steeds niet duidelijk. In de loop der jaren zijn er allerlei borden neergezet. En dit is ook wat onduidelijker. Ik ben het er wel mee eens, maar er komen steeds meer borden en dingen. Uh, je moet overal afstappen wil je de weg weten. Ja, dat wordt misschien een beetje rommelig, maar dit is ook niet echt duidelijk. Dus de wegwijzing is niet goed. Ik ben al een beetje te laat, gestrechts, je kent dat wel. <lacht> Herken maar dit, toch? Ja, dat is niemand die er geen last van heeft. En ik als eerste, daar ben ik ook zo goed in mijn vak. Ik verdwaal als eerste overal. Ja, is dat zo? Ja, dus ik ben eigenlijk een beetje bezig met mijn eigen problemen op te lossen. Om, om mijn eigen leven een beetje beheersbaar te maken. Maar goed, wat, wat, wat is er als je naar het wegverkeer kijkt? Ja. Is dat niet goed? Het lijkt me dat dat ook goed geregeld is doorgaans. Nou, daar raakt, u een, daar raakt u een teerpunt. Ik heb de, het, het krankzinnigste wat in de laatste jaren is weer is natuurlijk de, de filestrook Dat je over uh, ononderbroken strepen. We hebben Dus mijn hele leven lang heb ik geleerd dat op een witte, door on, uh, niet onderbroken streep, daar mag je nooit overheen. Daar staat de doodstaf op, zeg maar. En nu moeten we opeens het geweld over schuine witte strepen. De, de, de, de, de, de verschillende witte lijnen mogen we soms wel, soms niet doorrijden. Soms hard, soms zacht. Nou, dat is, dat is te gek voor woorden. Dat is dus je leert iemand iets. En dan zegt Rijkswaterstaat, die zegt van ja. Het, het, het, dat werkt dus ook niet. Het was afgebleken. Ja, we moeten een nieuwe meer campagne gaan voeren. Nou, dat is wel het. Dus dat je een campagne moet voeren voor iets wat onnatuurlijk is. Om een onnatuurlijkheid te overkomen. Ja, dus het zijn heel vaak ook denkfouten. Hè? Het zijn absolute denkfouten. Het zijn systeemfouten van mensen die in systemen geloven. We, we, we hebben het over mensen. Je kan niet twee mensen van twee walletjes eten. Dus of je doet het niet of je doet het wel. Ja. En wordt u daar ook wel eens uh, als hulp uh, bij geroepen bij verkeerssituaties? Nee, de gemeentes we, heb ik wel eens voor gewerkt. En, uh, maar Rijkswaterstaat is natuurlijk een, een, een bolwerk op zich. Ik, ik geloof niet dat er veel buitenstaanders binnen mogen dringen. Ja. Dus de... ik, kan, ik, ik, ik schrijf er artikelen over, maar dat is, ik heb er ook nog nooit enige reactie op gehad. Nee, luisteren ze niet naar u. Ja, je begint nee. dan mee dat je, als je in Antwerpen en Amsterdam met het geen bord Amsterdam staat omdat volgens de regels, je komt, er is geen weg vanuit Antwerpen... die een eindverbinding is. Hè. Dus geen A, de A4, die, die begint pas in Den Haag. En je mag alleen een bestemming geven als hij aan het eind van die weg is. Dus dan moet je ergens... En nu hebben ze geloof ik bij, bij Rotterdam, eh, Amsterdam voor Den Haag of zoiets... Ja. Ja, dat soort dingen, dat vind ik zo, daar word ik echt wit-heet van. Ja, u wordt er nog steeds kwaad over <laughs> als het niet goed geregeld Omdat het is. Omdat het zo simpel op te lossen is. Ja. Want wat is dan de oplossing volgens u? Als er, is daar iets doorsneezen over te vertellen? Als er een paar miljoen mensen met de auto naar Amsterdam komen dan is er behoefte aan, dan, om, om, dan is die regel dus niet geldig. Dan zeg je, nou, die regel die geldt wel voor Maastricht of voor Groningen. Hè, want is het ook, die liggen aan het eind van de A2, dat mag het dus. Maar dan doorbreek je die regel, dan maak je een uitzondering voor. En als bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is... Um, je had een metro in Amsterdam uit we de wegwijzing voor gedaan hebben. Die stopt bij een halte, en dat staat bij... Uh, dienst inrichtingen Amsterdam. Weet u wat dat is? Dat is de Bijlmer dus iedereen vroeg, waar, al, alle bezoekers, waar is de Bijlme Bayes? Stonden ze voor zo ongeveer? Ja, de, maar de, ze wisten niet wat de dienst inrichting in Richting Amsterdam was. Of zo, het was zo'n soort namen. Dus het heeft geloof ik 15 jaar geduurd. voordat ze eindelijk toestemming gaven om op de borden in de meter gewoon Bijlme te zetten. Ja. Dus het muziekgebouw Amsterdam, dat heet iedereen Stopera, dat, is ook, dat mocht ook nooit gebruikt worden. Dat soort dingen. En terwijl iedereen het, iedereen het zegt, maak daar een uitzondering voor. Al is het geen officieel, het is een roepnaam. Het is een leu maak er een geuzenaam van. Ja, u, u kan zich er nog steeds over opbinden, geloof ik. Hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, ik hoop dat u de weg terugvindt. Flauwe grap natuurlijk bij een, beweg, bij een bewegwijzeringsontwerper. Maar ik maak hem toch. Hier op dat Mediapark. Dank u wel, Paul Meixenaar. Graag gedaan. Voor uw komst naar uh, Twee Dingen. Goed, voor meer informatie ga naar onze website tweedingen.nl. En morgen gaan we het weer hebben over hectiek en drukte. Dan praat uh, Margreet Rijntjes met filosoof Marlie Huijer... over het belang van leefritmes. En zometeen langs de lijn met Robert Meder... vanavond meerdere wedstrijden van de Champions League. Blijf luisteren. Dit is Radio 1. E. Maar eerst het uh, NOS-journaal met Nanette Wel.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 In Amsterdam is de ME in actie gekomen... tegen groepen voetbalsupporters in de Damstraat. Aan het eind van de middag zijn tussen de 10 en 15 fans opgepakt. Vooral Ajax-supporters. Er zijn veel schotten in de stad... voor de wedstrijd Ajax-Celtics van straks. Maar er zijn ook supporters van andere clubs naar Amsterdam gekomen... van Dynamo Zagreb, Anderlecht en Zankt Pauli. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, NOS langs de lijn tot 11 uur vanavond. Do or die is het voor Ajax. Verlies tegen Celtic is dodelijk. De druk zit erop, drie punten zijn meer dan wenselijk... om uitzicht te houden op Europese overwintering. Het gerucht ging dat trainer Frank de Boer de opstelling... behoorlijk zou aanpassen. Laten we eens kijken in de arena of dat ook gebeurd is. Daar zitten Andy Houtkamp en Bas Stigler. Goedenavond, de opstelling inderdaad. Is die... Enorm veranderd ten opzichte van andere wedstrijden in de competitie? Uh, ja, uh, tegelijkertijd hangt dat er ook maar vanaf wanneer je de televisie hebt aangezet om te kijken. Want stel nou dat je dat hebt gedaan afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Vitesse vanaf de 83e minuut. Dan zie je nu precies dezelfde mensen weer terug. De wissels van toen, de invallers van die wedstrijd, Boylessum, Schöne en Klaassen, hebben allemaal een basisplaats gekregen. En dat gaat dan ten koste van drie denen, Paulsen, Fischer en Andersen. Die zitten allemaal op de bank. En de formatie ook Frank de Boer. En dat u wel dus de laatste minuten speelde. Dat is ook de formatie van nu. Voor het geval dat u het spoor bent kwijtgeraakt. Wat ik me goed zou kunnen voorstellen. Dan is de opstelling van Ajax vanavond al dus. Stillen ze in het doel. Een achterhoede met Van Rijn, Veldman, Denswil en Boylussen. Een middenveld met Klaassen, Blind en Serrero. En een voorhoede met Schöne, Siem de Jong in de spits. En Sigtasom vanaf de zijkant daarbij nog de aantekening dat Niklas Mooisander uh, weer fit is en op de bank zit. Dat wat Ajax betreft, uh, zijn er problemen aan de kant van Celtic en niet. Nou, niet echt. Buiten uh, datgene wat ze al weken We wisten namelijk dat Scott Brown geschorst is. Uh, dat was hij de vorige wedstrijd ook. En uh, meneer Bitton, die tegen Ajax een rode kaart kreeg, is dus ook geschorst voor deze wedstrijd. Maar voor de rest hebben ze alleen maar een speler er weer bij, Chris Cummins. Goede voetballer, een schot. Die speelt in plaats van Poekie in de basis, die voor de rest ongeveer hetzelfde is. Of helemaal hetzelfde is als de wedstrijd in, uh, in Glasgow, die uh, met 2-1 werd gewonnen door Celtic. En voor de rest geen probleem voor Neil Lennon. De manager van het jaar van een paar jaar geleden in uh, Schotland. En vorig jaar won hij de dubbel, maar zoals de Schotse journalist net tegen me zei: dit hele matige team heeft maar één ding nodig. En dat is tegenstand in de competitie. Want we staan op dik eerste. Maar nu Glasgow Rangers zoveel. Uh, ...zover weggezakt is, uh, verdwongen... ...is er eigenlijk geen competitie uh, in Schotland ...en dan toch afgelopen weekend... tegen Dundee United 1-0 achter... ...en uh, in de 91ste minuut... ...maakte Mulgrew de gelijkmaker... ...dus ook bij Celtic loopt het niet echt super... ...en uh, wordt het dus een hele interessante... ...onderneming vanavond. Ja, want voor de duidelijkheid... Uh, uh, ...ik zei al, Ajax moet drie punten pakken... ...wat nou als dat nou niet gebeurt uh, vanavond? Dan hebben ze een probleem... Want dan uh, is de kans dat ze Celtic nog voorbij komen. Deze pool natuurlijk niet zo groot. Als je uh, derde wordt, uh, de dan ga je de Europa League in. En als Celtic drie punten heeft en jij nog maar één. Dan zul je toch ergens onderweg moeten zorgen dat je punten inloopt. En dat gaat nou niet meer zo makkelijk als je vanavond niet wint. Ja. Dus uh, het is een beetje duur. Daar. Als je vanavond niet wint, dan is eigenlijk het seizoen in Europa wel voorbij. Er zijn er echt nog kleine bonnetjes gebeuren. Op de achtergrond, of misschien omdat hij heel hard zingt, hoort u de op de voorgrond. Peter Beensen die volgens een collega zo even de pupil van de week heeft opgegeten... en nu nog even een mopje staat te zingen. <laughs> Goed. Uh, voor alle duidelijkheid de stand in groep H. 7 uh, voor Barcelona, 5 voor Milan. Die spelen tegen elkaar, ook een mooi duel. Celtic op drie punten na drie wedstrijden. En Ajax heeft er dus zoals Bas al zei één. Laten we kijken hoe spannend het is uh, op uh, de andere velden... wat daar allemaal uh, moet of kan gebeuren. Frank Wielaert zit bovenop de redactie en volgt alle andere wedstrijden. Frank, goedenavond. Welke springt eruit voor vanavond? Nou ja, Er zijn er in ieder geval twee die zich kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Eén is Barcelona. Als ze winnen van Milan vanavond zijn zij zeker van een vervolg in de Champions League. De ander komt ook uit Spanje. Dankzij een gelijkspel tussen Zenit en Porto. Die wedstrijd is al gespeeld vanavond. Met, uh, met dank aan het feit dat dat in Rusland moet gebeuren. Gebeurt dat dus wat eerder. Het werd daar 1-1 overigens. Dankzij een goal van Hulk. En de tegengoal van Porto komt van Lucio González. Hulk miste daar overigens nog een penalty. Maar daardoor, dankzij die 1-1, kan Atletico... Madrid zich ook plaatsen voor de knock-out fase van de Champions League als het wint van Austria Wien. Nou, werd het een paar weken geleden in Oostenrijk 0-3. Dus uh, zou je zeggen... Atletico Madrid is al zo goed als zeker. Barcelona zal er nog even voor moeten knokken... tegen het altijd lastige Milaan. Dat zijn in ieder geval de twee ploegen... die zeker zijn van de knockoutfase als ze winnen. Verder hebben we nog wel wat leuke wedstrijden... op het programma staan met ploegen... die er nog keihard voor moeten knokken. Dortmund, Arsenal bijvoorbeeld is leuk in groep F. Die andere is ook leuk, want groep F is gewoon een leuke groep. Napoli tegen Olympique Marseille. Dortmund, Arsenal en Napoli hebben allemaal zes punten. Dus die kunnen overal nog voor een aanmerking komen... En in groep E hebben we nog Chelsea tegen Schalke als mooie wedstrijd op het programma staan. Kortom, er is genoeg te zien vandaag. Hebben we heb nog wat Nederlanders her en der voetbal? Of heb je dat niet ik zo ik heb dat even de... heel snel uh, gekeken, maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee, okay. Goed, uh, dankjewel Frank. Jou gaan we uh, door de uitzending heen ook horen. Tot aan 11 uh, uur vanzelfsprekend. en Happy. Het is negen minuten over half negen. Zometeen Ajax-Celtic. Laten we even vooruitkijken naar uh, morgen. Want ook PSV speelt uh, Europees in de Europa League. En over nemen we het op tegen Dynamo Zagreb. In de uitwedstrijd in Kroatië kwam de ploeg van Filip Koku... niet verder dan 0-0. Verslaggever Martin Friesema sprak met PSV-trainer... de PSV-trainer over uh, de moeizame laatste weken van zijn club. Filip, uh, als het in de competitie niet zo lekker draait momenteel... Hè, ben je dan blij met een Europa League omdat het even weer wat anders is? Of zeg je, nou, ik heb eigenlijk wel wat andere dingen aan mijn hoofd. Het komt niet zo lekker uit. Hoe, hoe sta je daarin? Nou, ik ben juist blij met iedere volgende wedstrijd die eraan komt. Omdat dat een mogelijkheid is om, uh, om de dingen te doen en uh, te laten kantelen. Ik denk dat het uh, morgen weer een kans is om, uh, om een goed resultaat uh, neer te zetten. En ja, dat krijgen we niet voor niks. Daar, daar zullen we hard voor moeten werken. Maar als we een goed resultaat halen... dan zetten we meteen een hele goede stap in onze groep naar de overwintering. Wat we eigenlijk met z'n allen voor ogen hebben. Ja, wat komt er momenteel zelf op je af? Want ook jij moet het voelen. Is het voor jou nu al meteen een stuk complexer geworden? Het vak? Nou, het, vak is, het vak van trainer is, is complex genoeg. Maar ik denk dat je vooral bij jezelf ook moet reflecteren. Van, nou, Zijn er dingen je kan verbeteren. Zijn er dingen die we staf kunnen verbeteren? Nou, qua communicatie naar de groep. Ik denk dat dat goed loopt. We kunnen elkaar dingen vertellen. We staan open voor elkaar. We willen beter worden. We hebben eigenlijk allemaal hetzelfde voor ogen. Dat is eigenlijk intern met de club ook zo. Maar natuurlijk ben je zelf bezig met, met punten zoeken. Waar we nog de puntjes op de i kunnen zetten. Of net een wijziging kunnen plaatsen. Waardoor je wel aan de goede kant komt te zitten. En dat is hetgeen wat we nu op dit moment nodig hebben. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Naar die puntjes of die. En wat je dan bij jezelf uh, proeft of voelt. Van daar moet ik misschien iets scherper in zijn. Dat soort dingen. Nou, Je mag natuurlijk nooit een bepaalde gelatenheid over je heen gaan komen. De, uh, dat, heeft namelijk, dat staat los van, uh, van het beleid. En uh, de keuze die we als club uh, en staf hebben gemaakt. Dat is puur naar jezelf. Dat heb je als voetballer eigenlijk ook. Ja. Dan kom je ook moeilijke fases tegen. Uh, ja. en, en als je terugkijkt in de story. Zijn er vaak echt niet de grootste veranderingen. Maar... Uh, soms is het een klein beetje gelukkig genoeg. Soms zijn er meerdere dingen of andere dingen voor nodig... om, om het weer op het uh, goede spoor te zetten. Nou, ik denk dat we morgen uh, weer een mooie kans hebben... Om, uh, om weer een stapje in de goede richting te gaan zetten. Philip Cocu in gesprek met uh, Martin Friesema. Philip Cocu was niet de enige op die persconferentie... want onze verslaggever kwam in Eindhoven. Ook verdedigen Jetro Willems tegen. Hoe belangrijk is op dit moment voor jullie die Europa League? Ja, ik denk uh, heel belangrijk. Het is een extra test... Natuurlijk hebben we ook de competitie. En helaas hebben we de beker niet gehaald. Dus het is een andere competitie waarbij we onszelf kunnen testen eigenlijk. Wat moet er op dit moment nog getest worden bij PSV? Want ja, het gaat inderdaad wat minder. Maar wat wil je zien? Ja, ik denk dat elke team wel een dipje heeft. En dat hebben wij nu. En voor, voorafgaande jaren hebben we die ook gehad. En langzamerhand heb ik er vertrouwen in dat we er bovenop komen. Waar zit die dip op vast? Ik denk dat we veel kansen creëren om te scoren. En het zit niet altijd mee, helaas. Is het zo simpel eigenlijk? Nee, dat zeker niet. Want hoe? Wat moet je doen om dat te kunnen keren? Ja, vrij weinig kan je doen. Het zit gewoon niet mee. Het zijn soms ook tegen natuurlijk. Als wij niet scoren, scoren hun. En uh, we doen ons best, dus... Hoe ga je er als groep mee om eigenlijk? Wat voel je nu qua sfeer binnen PSV? Ja, de sfeer is gewoon goed. Uh, we durven elkaar ook aan te kijken en eerlijk tegenover elkaar te zijn. En we zijn er voor elkaar en dat is nu op dit moment het belangrijkste. Dat is Jetro Willems, morgen dus actief in de Europa League, wedstrijd voor PSV tegen Dynamo Zagreb. Maar dat is pas morgen, laten we ons nu concentreren op vanavond. Over een kleine minuut, dan beginnen ze in de Amsterdam Arena Ajax tegen Celtic. De verslaggevers Andy Houtkamp en Bas Stigler, veel plezier. Goedenavond, welkom in de Amsterdam Arena, waar het stadion zoals te doen gebruikelijk bij Champions League duels tot de laatste plaats toe is uitverkocht. En waarbij we bij de tegenstanders Celtic in ieder geval één Nederlands hoofd ontdekken. Namelijk dat van Virgil van Dijk. De 22-jarige verdediger. Oud-FC Groningen. En het andere Nederlandse hoofd bij de gasten zit op de bank. Ex-Ajax natuurlijk. Dirk Boerrichter. Pas net terug na een enkel blessure afgelopen weekend ingevallen. En wie weet vandaag ook. Ajax zoals gezegd met een handvol wijzigingen ten opzichte van het elftal. Zodat we dat een beetje zijn leren kennen dit seizoen. Dat plotseling basisplaatsen zijn voor Boilersen, Dat is niet helemaal merkwaardig. Die voor Klaassen spreekt in die zin wat meer tot de verbeelding op het middenveld. Omdat Siem de Jong spits is geworden. En voorin geflankeerd wordt door Siegderson vanaf de linkerkant. En Lasse Schöne vanaf de rechterkant. In vergelijking met het afgelopen weekend. Drie Denen ineens op de bank. Dat zijn de heren Fischer en Andersen en de heer Paulsen. Die zullen zich daar wat moeten verbijten. De aanvoerder Siem de Jong gaat handjes schudden met een ander bekend gezicht. De aanvoerder van Celtic. Namelijk een Griek die vroeger bij Herenveen voetbalde. En dan heeft hij ook gevoetbald bij Herenveen met Lasse Schöne die nu bij Ajax dus in de basis staat. Die twee heren komen elkaar nu tegen. Hebben tegenover elkaar gestaan. En overigens over team Thais gesproken. Dus spelers die elkaar op een andere manier kennen. Danny Hoesen, die op de bank zit bij Ajax. Heeft samengespeeld met Temu Poeki. bij HJK Helsinki. En die twee heren zitten dus op de bank. En Poeki noem ik omdat hij wel speelde in de vorige wedstrijd tegen Ajax in Glasgow. En uh, toen was Chris Cummins nog geblesseerd. Die doet nu wel mee. Komend weekend een hele belangrijke wedstrijd. manieus voor Celtic uit tegen Ross County. En uh, nu dus wel een hele belangrijke wedstrijd. Weer een uitwedstrijd. Van de afgelopen 25 uitwedstrijden heeft Celtic helemaal 23 verloren. En maar eentje gewonnen en één gelijk. Die ene gewonnen was uit in Moskou. Uh, maar voor de rest dus alles verloren zo'n beetje en uh, dat moet de burger hoop geven. Overigens ook gezien het spel in Glasgow moet Ajax natuurlijk eigenlijk hier met de steun van zo'n 50.000 mensen, nou min uh, die uh, paar duizend meegerezen schotten, moet Ajax het goed gaan doen. Scheidsrechter Aytekin uit Duitsland van Turkse ouders, geboren in Nuremberg, Dennis Aytekin staat klaar om te fluiten. En dan gaan we beginnen aan Ajax tegen Celtic. Even één dingetje over die uitwedstrijden. Dat waren uiteraard voor de Goede Orde Champions League uitwedstrijden ja, ja. van Celtic. Ja. Aftrap is daar geweest. En uh, Ajax heeft de bal in het bezit. Band afgetrapt via Denswil. De Slemiel toch eigenlijk van twee weken terug. Toen die nogal lomp en onhandige strafschop veroorzaakte. En ook nog de 2-0 schot dat eigenlijk niet zo ingewikkeld was. Van richting veranderde waardoor de Doelman kansloos was. De bal inmiddels bij Serrero. En ruimte meteen voor Van Rijn. Dat is nou wel heel slecht hoe de gepaas wordt door Serrero. Want dan lag een onwaarschijnlijke zee van ruimte voor Van Rijn. En omdat de paas van de Zuid-Afrikaan onvoldoende is, maar dan ook echt zwaar onder de maat, komt er van de kans niets terecht. Kijken naar de inworp voor Celtic. Spelend in de gele shirts met groene broeken en gele sokken. En de inworp is geweest en kan naar voren worden gewerkt. Maar niet lang, want Davy Klaassen zit de tussenbal, gaat wel weer over de zijlijn. En dus mag Emilio Izaguere de Hondurees vorig jaar speler van het jaar in Schotland. Mag de bal gaan gooien. Doet dat nu wat verder richting Samaras. Gaat over Samaras heen. En via de voet van Van Rijn gaat de bal naar voren. Wordt dan weer opgevangen door Celtic. Lange trap naar voren. En dan wordt er gezocht naar Anthony Stokes. Maar die wordt niet gevonden. Want daar zit Joel Veldman goed tussen. En dan gaat de bal terug naar keeper Sillissen. En die gaat zoeken naar een voortgang. Veldman aan de rechterkant van Rijn loopt eigenlijk nu weg met de bal. Dan moet Veldman door. Durft niet. En speelt de bal dan maar terug naar de doelman. Sillissen. Celtic staat met zes veldspelers op de helft van Ajax. De laatste lijn. De vier verdedigers staan een meter of tien voor de middenlijn. Waar Ajax nu opent. En de bal wordt klaargelegd voor Klaassen. Handige beweging. Siem de Jong neemt over. En dan aan de rechterkant. Dan zou er geschoten kunnen worden. Of terug de paal gepaasd naar Sime de Jong. Dat kan natuurlijk ook op de rand van het strafschopgebied. Maar die kan, ja, het is wel koppen wat hij doet. Maar het is meer met je hoofd tegen de bal lopen per ongeluk dan koppen. Er zit geen richting aan. Er zit geen kracht aan. En de bal verdwijnt dan in de handen van Fraser Forster. De Engelse doelman. Van dit uur, schot schotse elftal van Celtic. Ja, een goede keeper is dat. Die uh, staat hoog op de lijst om uh, vaste keeper te gaan worden in het uh, Engels Nationale Team. Want hij uh, doet het uh, uitstekend uh, bij Celtic. Nu is de bal over de zijlijn gegaan via... Een speler van Celtic en is het balbezit voor Deli Blind. Spelend op het middenveld dus in de voeten. goed van Sim de Jong die hem doorgeeft naar Davy Klaassen. En Klaassen bal naar buiten. Moet Schöne komen. goede bal naar voren. En dan moet er doorgetikt worden. En dat lukt net niet. Dat is jammer. Want het idee was wel erg goed van Siktersson. Als Schöne de bal heeft en zijn tegenstander poort. En nu richting straks op het gebied. Gaat bal voor het doel. En wordt met moeite weggekopt door Ambrose. Maar de druk van Ajax is duidelijk. En misschien dat het uh, wat gaat opleveren vooralsnog, zijn er mogelijkheden nog geen kansen. Om aan te geven wat het niveau van de Schotse competitie is. Terwijl nu de bal over de zijlijn gaat omdat Sjöner zijn tegenstander goed onder druk zet. De man die zo even gepoord werd was de beste voetballer van de Schotse competitie van het afgelopen jaar. Prima. Uh, die gaat nu overigens een ingooi nemen. Een meter of twee bij zijn cornervlag vandaan. Deze Itza hondurees, 27 jaar oud. Twee ballen even in het veld. Virgil van Dijk trapte nu weer één weg. En de grensrechter zegt nu wat mij betreft kan het. Ajax sluit de tegenstander op. Drie minuten onderweg. 0-0 de stand. Maar Ajax oogt scherp, oogt dreigend meteen in de openingsfase. Nu een overtreding gemaakt waar Ajax zijn eigen hand, zijn hand wat overspeelt. speelt. Klaas iets te enthousiast bij het opjagen van de tegenstander. En daarmee een vrij schop voor de schotten. Voor zover je dat mag zeggen, want we hebben dat al eerder aangegeven. Er staan maar drie schotten. In het elftal Commons, Mulgrew en Forrest. En de rest komt zoals in heel Europa inmiddels gebruikelijk overal vandaan. Ja, alleen Scott Brown die had er ook nog in een... gekund. De naam zegt het al Scott. Uh, hij uh, moet toekijken omdat hij geschorst is. En uh, nu is de vrije trap nog altijd niet genomen door Fraser Foster, de Engelsman. Die uh, wacht wel heel erg lang. Het mag duidelijk zijn. Celtic weet zelf ook dat het in uitwedstrijden niet zo'n geweldig is. Uh, Niveau haalt en een aantal punten. Dus probeert hij het op die 0-0 te houden. Maar er is in de afgelopen nou, tientallen wedstrijden, met name voor Celtic, altijd wel een doelpunt tegen geweest. In die 25 uitwedstrijden die ze hebben gespeeld, altijd een doelpunt tegen. Ja, als je ze en... allemaal verliest, kan dat ook niet anders. Ja, maar je hebt er ook nog één gelijk gespeeld. En <laughs> ja, gewonnen. Dat is één. Dus ja, hij had het gekund. <laughs> ja, als je er één Lekker statistiekje speelt. en die, heer. Als je gelijk Gaan speelt. Door. ik het, team, het laatste team van Ajax heeft Ajax ook steeds een doelpunt tegengekregen. Nu is het balbezit voor de schotten aan de rechterkant. Eens kijken wat dat oplevert. Is het Mulgrew, Mil ja inderdaad Charlie Mulgrew, die de bal over de achterlijn, nee over de zijlijn laat gaan via zijn tegenstander en dus mag gaan gooien. Samaras heeft zich voor de zekerheid maar in het strafvolgebied van Ajax gemeld. De hoogte van de penalty stip, daar staat hij naast Anthony Stokes, die is twee koppen kleiner. De bal komt niet, die wordt ingegooid, maar kort. Zodat de man die aan de bal komt, Kajal, middenvelder, nu eerst langs twee man moet. Eentje duwt hij er naar de grond. Serrero, die was hem keurig achtervolgd. De twee komen elkaar waarschijnlijk de hele avond tegen op het middenveld. En dan wordt er een overtreding gemaakt en ook geconstateerd door de scheidsrechter. En is er een vrij schop voor Ajax die inmiddels genomen is. En dan de voeten ligt van Denswil. Nou staat eigenlijk iedereen stil. Zodat Denswil wel wijst en nog eens kijkt. En dan eigenlijk niet anders kan dan de bal mee te geven aan de linkerkant aan de linksback Boylerson omdat daar eigenlijk de drukte niet ophoudt gaat de bal terug naar de keeper. Sillissen die krijgt er ook twee op bezoek en trapt de bal dan maar richting de middenlijn. Dan weet je bij schotse elftallen, hoewel er weinig schotten in staat, eigenlijk dat je hem dan automatisch kwijt bent. De tweede bal, zoals het in jargon heet, is dan wel voor Ajax. Omdat het veller het duel ingaat dan de schotten. Maar omdat die bal er wat ongelukkig uitspringt voor de voeten van Blind. Kan die hem in de passing geen... Uh... Ja, richting meegeven eigenlijk. Die bal schiet weer door naar de keeper aan de andere kant. En die heeft snel getrapt naar voren. Komt wel van Samaras, maar bal wordt opgevangen door Veldman. Die kijkt meteen naar zijn keeper. Is zo onzeker, die jongen. Uh, want uh, als je zeker zou zijn geweest. En hij, we zagen het net al eerder ook als hij een bal balbezit komt. Kijkt hij eerst naar achter en dan pas naar voren. De zekerheid zoekend. overigens nog niet genoemd. Virgil van Dijk natuurlijk in de basis bij Celtic doet het goed. Die jongeman overgekomen van FC Groningen. In uh, dat mooie shirt. En, uh, ook fors geworden qua schouders. Het was natuurlijk al een beer van een vent. Maar ik denk dat daar het krachthoek ook op misschien wel wat guinnessjes aan meedoet. In ieder geval blijft het een topsporter en wordt er veel over geroepen. Nu moet hij in actie komen als Sim de Jong de bal kopt. Maar Sim de Jong krijgt hem niet bij medespeler. Wel in tweede instantie bij Schöne. Schöne gaat kijken wie loopt er vrij achter hem. Maar Blind wordt in de rug gelopen. Vrije trap voor Ajax omdat Blind door Cummins in de rug wordt gelopen. Bal ligt op een metertje of 30 schat ik zo. Ja, zoiets zal het zijn. Over die van Dijk nog één ding. Daar zijn ze natuurlijk zeer enthousiast over omdat dat in hun ogen een koopje is geweest. Daar hebben ze 3 miljoen voor betaald. Nou, dat vinden wij nog een aardig bedrag, maar daar schrikken ze daar niet zo van. Bovendien, hij is behalve groot en sterk en goed in de lucht ook nog best snel. Ja. En dat is een uh, machtig wapen. En dat is er een om ook met het oog op het Nederlands elftal, nog gebeurt dat uiteraard ook wel in de gaten te houden. Maar goed, orde van het moment. 7 minuten onderweg, 0-0 stand. schop Ajax, 30 meter van het doel. Daar staat Dentswil bij en daar staat Blind bij. Die gaan zoeken naar een kopper, of hebben ze andere gedachten? Denswil met de aanloop en die bal gaat langs de muur. Zo'n goede dag! Daar is een redding nodig van Fraser Forster. En als die redding er niet is, dan heeft Denswil zijn tweede goal in deze Champions League. cyclus achter zijn naam. Hij scoorde, zoals u weet, al tegen Milaan. Met die kopbal in de slotfase. Dit was een goede vrije schop zeg. Dan wisten we toch eigenlijk niet van dat hij dat kon. Maar nou, dat kan niet dus. Ja, en dat levert dus een hoekschop op voor Ajax. De eerste in de wedstrijd voor Schöne, Met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Want uh, die uh, Fraser Foster is een goede keeper. Ja, die bal is net iets te hard voor Denswil. Die kan er niet bij. Maar als hij heel hard loopt, dan kan hij de bal nog binnenhouden. En dus blijft eigenlijk zijn balbezit. Speelt hij de bal even terug naar uh, uh, Boylussen. Boylussen weer terug naar Denswil. En Denswil weer terug naar Boylussen. Nu kan alles en iedereen weer op de oude vertrouwde plaatsen gaan staan. Als de bal breed gaat naar Veldman. Veldman weer terug naar uh, Denswil. En Denswil kijkt en uh, ziet eigenlijk geen opening. En zal... Nou, toch maar via Blind dan gaan. Blind die vlak voor zijn verdediging speelt op het middenveld. En de bal paast op, op Schöne. een goede bal op Serrero. Serrero gaat lopen met snelheid. Probeert de bal binnen door te spelen, maar dat is te moeilijk voor Sigtorsson. En dus kan de keeper van Celtic Forster de bal simpel oppakken. Ajax maakt in de eerste 8,5 minuten van deze wedstrijd bij 0-0 stand een goede indruk. Dat is uh... Nou ja, een opsteker in ieder geval in zoverre. Twee weken geleden maakte Ajax ook een goede indruk. Maar daar had het aan het einde van de rit niet zoveel aan. En zoals met name Van Dijk terecht overigens na afloop feitjes opmerkte. Balbezit allemaal hartstikke leuk. En volgens mij gaat het om goals. Samaras maakt hier nu een overtreding in duel met Blind. Die naar de grond gaat nadat Samaras even voorbij loopt. En eh, met de handen naar het gezicht gaat. Alsof hij in het gezicht geraakt is. Je zou zeggen dat doe je niet als er niks gebeurt. Ja. ja. Hij... Is een heel vies, gemeen elleboogje. Ja, en nou wilde ik me net hardop afvragen of hij dat nou bewust doet of niet. Want hij loopt, terwijl Blind wel net de pech heeft dat hij zeg maar om zijn as draait tegen de elleboog van Samaras op. Nou Bas, ik weet niet hoe jij met je ellebogen loopt. Maar als jij zo met die ellebogen naar voren gaat lopen en opzij. Dan kom je ook heel wat mensen in de, in de stad <lacht> tegen die jou een beuk voor je hoofd uh, geven. Ja, daar heb ik sowieso al. <lacht> uh, Oké, okay, ja, ik, had, ik, ik zou hem nog het voordeel van de twijfel willen geven. Maar daar zijn we het dan niet helemaal over eens en dat geeft niks. Uh, hoe dan ook, de bal rolt weer. De scheidsrechter heeft het er ook maar bij gelaten, maar vermoedelijk meer omdat hij het niet gezien heeft. Ja. En uh, zo is het misschien wel zo dat Samaras ontsnapt. We gaan straks, mocht er nog een herhaling extra komen, goed en kritisch opletten. 0-0, 9,5 minuut ingooi voor Celtic aan de andere kant van het veld, aan de rechter. En de bal blijft even in geel-groen bezit. Als de bal helemaal terug gaat naar Ambrose. En Ambrose en Nigeriaan de bal naar de Nederlander versie van Dijk speelt op oranje schoenen, spelend. Meteen de bal naar de linkerkant, naar een Hondo-Rees Isaac neemt wat risico. Zo hebben wij het niet geleerd in de EFJs. Bal door het midden uh, spelen, maar uh, het loopt goed af voor Celtic. Maar dan, als de bal ook maar een beetje in de buurt van de voorwaartse komt, dan is het meteen balverlies. En nu kan Schöne overnemen. Maar aan de rechterkant loopt niemand. Dus wordt het zoeken naar de linkerkant. En die linkerkant, uh, daar vindt Serero dan uiteindelijk Boylissen. Die wat ruimte heeft. Maar als je stil blijft staan, heb je er niet zoveel aan. En hij blijft stilstaan. Dan mag terug naar Blind. Blind weer naar Bojlesse. Bojlesse naar Dentswil. Zo is er wel sprake van Amsterdamse balbezit. Maar levert dat nu zo ver bovendien nog bij niks op. Klaassen kaatst met een man in zijn rug. De bal terug naar Veldman. Veldman, Klaassen. Nu moet hij ineens door naar Van Rijn. Van Rijn goed gespeeld naar Schöne. Nu komt er wat schwoeng in, het, in de aanval. Van Rijn met de voorzet. Die bal bloft al dan niet tegen de hand. In het strafselgebied van Celtic. Een hand van een van de Celtic spelers dan wel te verstaan. Ja, de scheidsrechter vindt van niks. En uh, wil er niets van weten. Het publiek is boos. Ik ben en dan nou gaan al we al eens gaan. maar eens kijken of het publiek recht heeft om boos te zijn als Van Rijn de voorzet geeft. En die komt dan nee, de billen. Hoor, komt de billen. op de billen van Van Dijk. En nogmaals, zou die bal op de hand zijn gekomen, is het zoals u weet ook niet automatisch een strafschop, Want dan moet je, laten we het zo formuleren, als uh, verdediger ook nog je best doen om te voorkomen dat. En als je dat maar doet, dan is er eigenlijk ook nog niet zoveel aan de hand. Maar dit waren de billen van Van Dijk. En de handen in de billen van Van Dijk is... Zo weet ook mevrouw Van Dijk. Iets totaal anders. Ja, het is wel te hopen dat ze dat weten. In ieder geval bal zit voor Ajax via de rechterkant, via Schöne. Veel gaat er in die beginfase over de rechterkant. Nu raakt Schöne nogal simpel de bal kwijt. En kan er overgenomen gaan worden door Stokes. Stokes, bal naar binnen, naar die nieuwe man. Nou ja, nieuw, naar Collins En die krijgt de vrije trap mee omdat hij even aangetikt wordt door Denswil. En uh, die vrije trap ligt niet op een hele gevaarlijke plek. Maar een metertje of 30 ook weer van het doel van Sillessen. En graag een kopje koffie. Dat zegt hem. die mevrouw naast me vraagt wat ik wil. Een kopje koffie, heerlijk. De vrije trap staat dus klaar voor Celtic. Terwijl Bas de thee aanpakt. En wij dus wat dat betreft ook goed gevoerageerd worden. Bas, de vrije trap voor Celtic. Ja, dan staan er vier bij. Die hebben even gewacht tot het tegen serveert. Dus ik denk we spelen tegen... Een tegenstander van het uh, Britse continent, laten we dan teenemen. nemen. Dat was in de perskamer van Ajax, van well, normaal die kan er met heet water blijven staan. Nu niet meer te krijgen ook. Komt de vrij schop en er wordt geschoten door Van Dijk. Ah, die uh, heeft net te veel tijd nodig om echt uit te halen. Schiet de bal tegen Serrero op. Het was wel een ingestuurde variant en als Ajax het zo uitspeelt kan het gaan kouder. Maar staat er daar een bij het spel. Klaas, nee de vlag blijft naar beneden, maar dan komt hij de bal. Ja, waarom toch eigenlijk in de loop mee van Serrero, die daar helemaal niet op rekende ook. Ik had verwacht dat er nog een vlag omhoog zou gaan, maar die bleef naar beneden. Zo had de aanval recht kunnen zijn, als hij tenminste, en hij is dus klaar, zou zijn doorgelopen. En nu uh, ja, wordt het eigenlijk helemaal niets en is Ajax de bal weer kwijt. Sterker nog moet er aan de andere kant door Veldman een overtreding worden gemaakt op Stokes. En krijgt Celtic een vrije schop, halfwege de Ajax-helft, helemaal aan de zijkant van het veld. Ja, er was niet al te veel aan de hand uh, met uh, Veldman. Maar Stokes uh, ging, uh, ging liggen ik kreeg ervoor een vrije trap. Op zich geen probleem. Chris Cummins achter de bal. Linkspoot die dat gaat doen. En de bal voor het doel gaat slingeren. 0-0 de stand. 13 minuten gespeeld. we zit in de 14e minuut. En daar komt die vrije trap met links laag. Er wordt makkelijk weggewerkt door Davy Klaassen. En dan opgevangen helemaal aan de rechterkant door de maker van de 2-0. voor twee weken geleden de Israëliër Kajal. Die nu een fluitconcertje incasseert omdat hij de bal terugspeelt op de keeper. Mooi moment om misschien eens even te gaan kijken bij Frank Wielaert en het matchcentrum.